Oscar van Oorschot. Nederland neemt voorlopig geen beslissingen over het lot van asielzoekers uit Iran. Dat betekent dat hun asielaanvraag niet wordt afgewezen... en dat ze niet worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt de ontwikkelingen... in het Midden-Oosten scherp in de gaten te houden. De drone die vannacht een Britse legerbasis op Cyprus aanviel... is volgens de Cypriotische overheid afkomstig uit Libanon. Ze sluiten niet uit dat hij van Hezbollah is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland... heeft het reisadvies voor Cyprus aangepast van groen naar geel. In Berlijn is een jongen van vier uit het raam van een flatgebouw gevallen. Hij viel vijftien verdiepingen naar beneden. Het jochie werd nog gereanimeerd, maar overleed even later aan zijn verwondingen. De Duitse politie denkt dat er geen opzet in het spel is... en gaat uit van een ongeluk. En energiebedrijf Eneco heeft maatregelen genomen vanwege de gasprijzen die op de beurs met tientallen procenten zijn gestegen. Ze stoppen volgens RTL per direct met driejarige contracten. Ook doet Eneco niet meer aan zogeheten cashbacks. Klanten krijgen dan soms honderden euro's terug nadat hun contract is afgelopen. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht, en plaatselijk komt er mist voor. Want inwaarts koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en zacht. Het wordt al 12 tot 18 graden. Let's 1 minuut na 10 uur. Goedenavond. Veronica Verkeer door Flitsmeister. Geen vertraging op de wegen in Nederland... maar wel een aantal snelheidscontroles. 9 stuks. De A2 Den Bos richting Utrecht 100.4. A2 Maastricht richting Echt bij 251.6. En iets eerder op de A2 Maastricht richting Echt... ook eentje bij 249.4. De A7 Drachten richting Heerenveen bij 155.3. De A12 Zoetermeer richting Gouda 19.4. En de A12 Gouda richting Zoetermeer 20.8. En ook op de A12... Op grens met Duitsland richting Arnhem bij 148.4. De A16 Breda richting Dordrecht 38.6... en de A27 Almere richting Hilversum 107.5. Veel muziek in de late avond en uh, ook een beetje zonnig... want het was heerlijk vandaag, dus Toto komt eraan met Afrika. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken...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 programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Gijs Alkemade. Dit is Veronica. Gijs, tot laat. Hoi, ik ben Gijs Stavelo. Nee, die andere Gijs. Tot laat. Radio Veronica.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 Range of melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy."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 Betere vibes om je werkweek mee te beginnen. Mijmeren over vakanties. Sorry. Taking some time to do things we never have. Dan laten we even wat tijd nemen om de dingen te doen... die op onze lijst staan, die uh, tijd nodig hebben. Laten we dat in Afrika doen. Love dat. Heerlijk. Toto. Nice. Tot laat was de eerste vanavond. Lekker veel muziek. Af en toe ook nog wat uh, gezelligheid als het aan mij ligt. Ik heb een heerlijk weekend achter de rug. Ik hoop dat jij het ook heel fijn hebt gehad en goede muziek hebt gehoord. En uh, misschien nog wel gelachen met vrienden is toch belangrijk. Dus uh, we zijn er weer. De hele week Gijs tot Laat bij Radio Veronica. En de Purple Disco Machine. Veronica. Ja joh. Dat is nog eens even lekker. Helemaal happy met jullie. Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Lost in the wilderness, I thought I was surely falling apart. The pain you caused cut so deep, truly was a work of art. Ik heb recentelijk een mooi album gekocht... wat ik nog niet had in mijn kast. Dat is R.E.M., Automatic for the People. Er staan zulke mooie liedjes op. Night Swimming en Man on the Moon. En ook Everybody Hurts. En het begint met Drive. Het is een prachtig album. En ik had het vandaag eens even opstaan in het zonnetje... om te kijken wat stond er stond nou ook al op. En ik kwam een track tegen die past wel bij wat er in Nederland aan de hand is. De griepgolf is nog steeds niet weg. En heel veel mensen hebben last van hun keel. Je hoort het hier ook op Veronica veel... Gewoon uh, jocks die toch net iets rauwer klinken dan uh, normaal. Dus uh, ik denk, ik ga een uh, liedje over lucht draaien. Dat is wel leuk? Er komen nog heel veel andere liedjes ook voorbij hoor. Crazy Abrams, uh, Tom Lives Live, uh, Highway, uh, Joe Jackson. Uh, maar deze, ja, die hoor je wat minder vaak. En die is toch wel mooi. Ik was uh, aangenaam verrast toen ik gewoon het album bij uh, Drive opzette. Want daar begint het mee. En toen kwam er in één keer daar achteraan dit liedje. En toen dacht ik, ah, oh, dat ben ik helemaal vergeten. Maar het is ook zo mooi. Try not to breathe. REM, back Veronica. together. I will try not to breathe. I can hold my head still with my hands and my knees. These eyes are the eyes of the old, shivering and bold. I will try not to breathe. This decision is mine. I have lived for life. These are the eyes. een nieuwtje uit uh, mijn platenkast. Ja, wat een mooie album. Automatic for the People, R.E.M. En Try Not to Breathe. draai draai hem omdat iedereen een beetje last heeft van zijn keel. En Jeroen die stuurt via de uh, Veronica-app... als je het over schoren stemmen gaat... dan kan je ook wel wat van ACDC draaien. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ja. Maar ik beloof niks. Het is maandag. Even rustig inkomen. En gewoon een beetje viben. Hè? Joe Jackson. Is she really going out with him? Woo-hoo! Oh, you're not Gracie Abrams, that's so true. And this is Tom Cochrane. Looks like a road that you travel on When there's one day and the next day gone Sometimes you bend, sometimes you stay, Sometimes you turn your back to the wind There's a world outside the darkened door Where blues won't haunt you anymore With a brave, a free love of soul Come ride with me to the distant shore We won't hesitate Break down the garden gate.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 Cries mountains. It's nice tonight when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kill myself. I look real smooth. What the fuck? Ja. Gaat zij echt uit met hem? Joe Jackson maakte dit geweldige liedje erover. Maar hij was niet de eerste, hoor. In de jaren zestig waren al de Shangri-La's die ermee begonnen... Shangri Laas, dat was dan weer de inspiratie voor Amy Winehouse om muziek te gaan maken. Ik laat je een stukje horen van uh, Leader of the Pack. Dat gaat dan over uh, nou, meisjes die uh, zich een beetje verbazen wie er met wie uitgaan. En als ze gaan zingen, dan hoor je meteen waarom Amy ja, ook wilde gaan zingen. Is she really going out with them? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm -hmm. Gee, it must be great riding with him. Had eenie kunnen him zijn, toch dit? Dan relaas. Toch. Is she really going out with him? Yeah. Gebruikelijk rond deze tijd begin ik over een klein bonanzaatje. Maar deze weken doen we het iets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 keer door Flitsmeister. Geen vertragingen. Zeven snelheidscontroles. Ik ga er snel doorheen. De A2 Den Bosch richting Utrecht... 100.4. De A2 Maastricht... richting Echt bij 251.6. De A7 Drachten... richting Herreveen bij 155.3. De A12 Zoetermeer... richting Gouda 19.4. En de andere kant op... Gouda richting Zoetermeer 20 per dag. Ook de A12 grens met Duitsland... richting Arnhem bij Babrieg... 148.4. En de laatste... snelheidscontrole. Gemeld via de app van Flitsmeister. Bedankt daarvoor. De A27... Almere richting Hilversum bij 107.5. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdop. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Gijs Alkemade. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. ja. De beste muziek aller tijden. Radio Veronica. XS was twee jaar lang het vriendje van Kylie Minogue. You en hij was eigenlijk een beetje jaloers, zou je bijna kunnen zeggen... op uh, het perfecte imago van Kylie. En uh, Kylie zei, ik ga mijn haar Suicide Blond uh, blonderen. En dat bleef maar resoneren bij Michael Hutchins... en hij maakte dit liedje erover. De oh. Suicide Blond. De Stop 520 actieweek nou, volgende week woensdag gaan we het vanuit bed regelen. Ja. Treed Radio Veronica in de voetsporen van Joko Ono en John Lennon. Niet, eh, dat we hele mooie liedjes gaan maken. En... <hijs> <Ja>. <hijs> Joko vind ik trouwens niet de allerbeste liedjes waar ik ben dat dat zeiden. Maar ja, ze deden wel iets heel erg moois met z'n tweeën. Lang geleden. Samen in bed voor een betere wereld. En vanaf volgende week woensdag. Dan kan je ons gaan bekijken op Utrecht Centraal. Dan staat er een enorm groot bed. En op zijn Veronica's is dat bed wel gepimpt. Met een uh, mengtafel en heel veel speakers eromheen. Dat je alles kan horen en dat je het mee kan krijgen. En dat je ook jouw ideeën kan aandragen voor de Stop 520. Onze lijst die de wereld een klein beetje mooier gaat maken, hopen we. Want hoop, positiviteit en kwetsbaarheid, dat zijn toch dingen die belangrijk zijn. En als we dat met de radio kunnen verspreiden, met jou erbij, dan kan het zomaar een hele mooie lijst worden. Zieltjes winnen doen we de hele week nu. En vanaf woensdag op Utrecht Centraal vanuit Bed. Leuk. Er komen al heel veel mooie plaatjes binnen. Bedankt daarvoor. Ik ga zo meteen eens even iemand terugbellen... voor zijn of haar aandacht voor de stop 520. En uh, dit had er ook eentje kunnen zijn. Hè? Want uh, ja, hoop, kom op zeg. Bob Barley slaat met de Wailers. your love anymore. Oh. But in my leaving you for Ze kwam thuis na 18 maanden toeren en ze wilde gewoon even bijkletsen... even horen wat de laatste roddels waren. En wat bleek, alle roddels gingen over haar. En ze bleek allemaal voor geen meter te kloppen... want uh, ja, al haar vriendinnen hadden alle info uit de roddelbladen... en via via, en niet van Adele zelf. En uh, toen heeft ze dat rechtgezet, maar ook uh, wel even dit liedje geschreven. De Top 520 Actieweek. Volgende week woensdag gaan we naar bed... Een prachtig groot bed op Utrecht Centraal Station. In de voetsporen van John Lennon en Yoko Ono. En vanaf vandaag kan je jouw mooie liedjes aandragen voor de Stop 520... via onze website radioveronica.nl. Welke liedjes moeten dan dan zijn? Wat zijn liedjes die volgens jou hoop en positiviteit uitstralen? Er komt heel veel moois binnen. En deze die heb ik voor vanavond gekozen. Zo opneemt. Hallo. Hey Elisabeth, hallo met Gijs. Hoi, hoi. Goedenavond. Goedenavond. Herkende je telefoonnummer al? Ja, ik dacht het is Amsterdam, dus dat uh, moet Gijs wezen. Nou, dat is hem. Hoe is het met je? Ja goed, ik lag net een beetje op bed te luisteren. Nou, dat is een hele mooie plek om dat te doen, want dat is ook ja, waar de stop, uh, de stop 520, die komt ook uit bed, tenminste, de ja, stemweek uh, daarvoor, de actieweek. Ja, hartstikke mooi ja. Ja, we gaan ook met z'n allen uh, een bed in bij Radio Veronica. Om ga jij ook het bed in? Ik ga niet het bed in. Ik, uh, okay. ik ben degene die uh, hier in Amsterdam programma doet zodat ze het bed ook kunnen verschonen. Wat misschien, ja. misschien wel een goed idee is als ze er ja. 14 uur per dag in liggen met z'n allen. Ik weet niet wie ja. er scheetjes laat, maar het zal vast wel iemand zijn, gok ik zo. Ja, ik geloof het vijf, ik weet niet precies wie. Je... Ja, de lijst die eraan komt, de stop 520, daarop kan je stemmen. Radioveronica.nl. De stembussen die zijn vandaag opengegaan en ze eigenlijk meer liedjes aandragen. En jij ja. kwam ook met een hele mooie die in de lijst zou mogen. Oh. Ja, ik kom met Bill Rutters, lean on me. Ja. Ja, leun op mij als je het moeilijk hebt. En dan staan we met z'n tweeën sterk. 25. Er is nog veel meer binnengekomen. Ik zie net iets van Aran Kuin. Had ik eigenlijk ook wel even willen draaien. Deze, ja, hey. Weet je wat?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 Dus kom naar de winkel op of shopofleenbakker.nl. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Pap, mogen alle vrienden komen gamen? Wat? Allemaal?